Botemoogmoed met het NRS-journaal. Een Europees waarschuwingssysteem voor artsen die niet deugen werkt niet. In 10 EU-landen wordt het systeem niet gebruikt, meldt de NRC op basis van eigen onderzoek. En bij landen die het wel gebruiken, is er een groot verschil in het aantal foute artsen dat wordt aangemeld. Het waarschuwingssysteem zou ook niet werken, doordat zaken van voor 2016 niet gemeld hoeven te worden. Nederland bedacht het systeem vanwege ex-neuroloog Janssen stuur. Hij mocht in Nederland niet meer werken na verkeerde diagnoses, maar kon nog wel in Duitsland aan de slag. Twee vermoedelijke dieven zijn vanmorgen vroeg na een achtervolging door Gelderland en Overijssel spookrijdend op een politieauto ingereden. Ze raakten ernstig gewond, een agent had lichte verwondingen. De twee verdachten werden een uur achtervolgd na een inbraak in een supermarkt in Delden in Overijssel. Op de A1 bij Deventer reden ze tegen het verkeer in op de politiewagen. Een groep energiemaatschappijen begint een proef met het vooruitbetalen van energie. In Rotterdam en Arnhem krijgen zo'n 50 huishoudens met betalingsproblemen de mogelijkheid om hun gas en licht vooraf te betalen. Ze moeten daarvoor wel toegang tot internet hebben om hun saldo op te waarderen en te zien hoeveel ze gebruiken. Volgens de deelnemende bedrijven leidt het prepaid systeem uiteindelijk tot minder afsluitingen. Venezuela houdt de blokkade van de zeegrens met Aruba, Curaçao en Bonaire in stand, ondanks langdurig overleg. President Maduro sloot de grenzen vorige week omdat de eilanden te weinig zouden doen tegen smokkel. Niet alleen van mensen, maar ook van onder meer drugs, wapens, goud en koper. De komende tijd wordt er verder gesproken. Op de eilanden zijn tekorten ontstaan. Vooral groente en fruit wordt steeds schaarser. Het weer nog bewolkt met minima tussen de 0 en 3 graden. Plaatselijk kan het ook mistig zijn. In de loop van de dag vanuit het zuidoosten wat zon. Het wordt 4 tot 7 graden vandaag. Morgen meer zon, vooral in het zuiden. Vanaf maandag is het wisselvallig. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Koud. Ik vind het wel. Het is helemaal niet zo koud. Nee, het is heerlijk weer. Het is nog wel donker. Maar goed, blijf lekker in bed liggen. Want wij zorgen dat je... Weer, we, we praten hier gewoon helemaal even bij. Ja, helemaal. Vandaag nog een afmelding van onze jonge afdeling. Jongere afdeling. Die had uh, pijn in zijn buik. Misschien iets met een blinde darm of zo, hè? Nou, ah, nee. Dat, dat, dat maak ik ervan. Ik oh, weet, weet het van? niet. Okay. Het is maar een wild uh, wildcast. wildcast. Ja? Nou, een okay, wildcast. Dat uh, lijkt me heel pijnlijk. pijnlijk uh, blinde darm. Dan heb je zoveel pijn dat je niet stil kan liggen. Ach, we, zullen het, we zullen het allemaal merken. Nou, lekker uh, be fijn begin. Zoals is de, vro de vroege morgen gewoon. Hè? Nou, week vol gebeurtenissen. Wat is jou bijgebleven? Um, ik heb een rondleiding gehad in het uh, stadhuis van Haarlem. Oké. Okay. Dat was leuk. En het was ook heel leuk. dat er, We hadden ook nog een of andere dilemma-presentatie. Uh, en die vrouw die vertelde dus. was onder embargo, maar haar dochter zat in Rambam. Die oh, was dus. Uh, oh, Dat oh was de dame die in Utrecht zat. Het asma-meisje. Anouk. Nu, ze. Ja, ja ze had er astma medicijnen bij zich. en dat is afgepakt en weggegooid en nu moesten ze heel voorzichtig lopen en later kwam ze bij Eva Jinnik en toen heeft ze gezegd nee nou, het viel allemaal wel mee ja maar dat, maar dat waren dus degene dat waren niet degenen die onder cover waren oké okay. In nee, Jinnik nee. zaten dus uh, de degene die, uh, ja, die onderdrukte de onderdrukkers zaten daar uh, nou nee <coughs> zeker wel ook oh, dacht dat het astma meisje nee zat. zaten allemaal uh, die waren allemaal uh, de leiding zeg maar van hun Oké. Okay, nou en uh, zij zou dan bij uh, de Wereld Draait Door zijn. Maar uh, ik heb toen gekeken dinsdagavond. Toen zou het zijn. En toen waren ze, het is waarschijnlijk woensdag. Okay. Maar je kan niet alles zien. He? Nee, dat is waar. Maar goed, het was een beetje onduidelijk. En als je dan de beelden ernaast zag... want dat is natuurlijk later op beeld gezet... of op internet gezet, Rambam. Dan kon je toch denken, ja, nee, klopt, klopt toch niet helemaal, nee. nee. Ze, ze heeft toch geen astma. Ze moest rustig aandoen. En nee, goed, daar moesten ze door de prut heen. Nou, alles werd beschreven. Ja, soms heb ik bij Rambam ook een beetje die derde ze echt op zoek gaan naar iets, hè. Ik denk van, ontgroenen... Ja, wat laat je zien? En wat is... Ja, dat zou dan mens uh, onteerend kunnen zijn natuurlijk. Maar kunnen. dat is groene ook een beetje ontgroen, hè? Dus ja. ik bedoel, ja, ja je, moet, je moet tot het... Uh, in het snot moet je gewoon. Ja. En uh, even Jinnik was er wel duidelijk over. Die zegt, ja, ik heb het ook gedaan. ik ben er geen uh, slechte mens van geworden. Dus ja. Dus dat, dan is het goed. Ja. ja, ik weet niet of het al goed is. Maar het is misschien soms wel goed om even over de pijngrens heen te gaan. En als dat dan op het juiste moment wordt gefilmd, dan denk je: dat kan toch niet? Dat is toch helemaal fout? Nou goed, er mij bij, bij is gebleven: is Jord Kelder. Die met zijn nieuwe uh, radioprogramma op Radio 1 zei dat hij toch wel aanbieding kreeg van vrouwen die hem toch wel. Ja, die wilden hem toch ah! wel graag verkrachten. Of dat, die, dat ze door hem verkracht werden. En oh? dat was okay. toch wel een fout uitspraak waar hij toch de rest van de week een beetje last van had. Ja. Dat is ook een beetje fout. Het is en als ze nou misschien willen dat hij donor wordt, weet je wel. Maar dan, oké. Okay. Donor. Ja. Ik bedoel je Saaddonor, dat ze gewoon zeggen van nee, oh, ik wil jou ja, gebruiken als Dat zou ook nog wel kunnen, dat, dat, ja. dat erachter is. Maar dat is geen verkrachten. Dat is nee. vrijwillig. De CD van uh, Blondie. Ja, 2017. Komt ze gewoon met een nieuwe CD uit? Pollinator. Waar onder andere dit op stond: Joma Hart. Joma Soul. Oh nee, nee, nee, dat was, dat was een andere band. Nee, daar is het een beetje op gebaseerd, denk ik. Maar dit is natuurlijk een singeltje, heet Fun. En dan is het nou grappig als je daar op Google op uh, Blondie. dan krijg je allemaal gerelateerde personen. Onder andere Ramones. Daar is de helft al van dood. Joan Jett. al oh, die leeft nog wel. Iggy Pop. Net een randje. Patty Smit. Oh, die is best wel oud geworden ook. The Clash. Hm. Waar leven daar nog mensen van? Cindy Loppert. Oh, ja, daar weet ik wel. David Bowie, Ja, die is echt dood. Sex Pistols. Is er nog wat van over? Dus dan denk je, leuk. Je bent in een leuk gezelschap. Uh, gerelateerde onderwerpen. Londi. Maar goed, dit was de nieuwe uh, CD. En dit was een klein hitsingeltje vorig jaar. En we zullen afwachten of ze dit jaar, in 2018, haar carrière gewoon voortzet. Dat zou natuurlijk wel geinig zijn. Het is uh, de zaterdagmorgen, we zijn vandaag met z'n tweeën. En wij hebben erg goed uh, genoeg nieuws. Een stukje geschiedenis straks weer om uh, na 9 uur. Wat gebeurde er door de jaren heen? Op uh, 13 januari dat zijn weer wat leuke weetjes. Ja, zeker. En ook en... wat tragische overlijdens. Ja, ook dat. En wel, wel minder mensen die echt jarig zijn. Ja, dat ja, natuurlijk... ja, ja, alleen maar sporters. Die vinden wij nou net niet zo interessant. Nee. Ik weet niet waarom. Ik weet niet. Als je zo heel lang over jezelf blijft praten de hele tijd. Ja, nou, ik had er wel zin in. Ik ja, had ook een beetje last met mijn knieën. zo dacht, ja, ik dat ik gaan gaat oefenen. En zo en, hey. en de bal is rond het komt op. Ja, ja, ik, ja, ik heb echt mijn bus gedaan. Ik had er toch recht op. Uh... Ja, boeiend. Laat, Laat, me, me, boeiend. Laat me, me zitten. Laat me zitten. Goed, ja. wat echt interessant is natuurlijk. De shithole countries. Wat? De shithole countries. Ja, dat is een nieuw ding. Dat, dat hoor ik gisteren op het nieuws. Shithole countries. Oftewel scheidlanden. Ja, dat is weer een uitspraak van uh, Donald Trump. Hij heeft het over die landen waar al die uh, vluchtelingen vandaan komen. En die, oh. nou, die, die, al die vluchtelingen die uit die shithole countries onze kant op komen. Kunnen we daar niet iets aan doen? Nou, goed, dat, Zorgen dat hun shithole wat gezelliger wordt. Hè? Ja, precies. Steunen ze. Steunen ze. En uh, sturen wat geld erheen. Een paar televisies. Dan, is dat al heel, uh, dan ben je al heel ent. Wat televisies daar naartoe sturen? Ja. Tijdsverdrijf. Tijdsverdrijf. Ja, maar dan zien ze weer een goed tijd hebben. Want oh, dat is het. Ze komen dan... gewoon naar onze rijkdom toe. Ja, Buh, logisch. Je geeft ze zo'n klein, klein schermpje en ze denken: hé, hey, daar in is het wel beter. Ja, we gaan. En dan gaan we komen weer deze gaan. kant op. Ja, ja gewoon meer steunen in Donald Trump. Oh. Hij zit er al een jaar lang op zijn plek. Hè. Een jaar lang zit hij er nu al. En uh, nu wil hij nog een paar dingen uh, veranderen. Hij heeft nog pas alleen een vergadering gehad en daar mocht de pers een, een uur lang bij zitten. En uh, toen was de pers best wel enthousiast. Oh, ze zijn toch best goed aan het overleggen, allemaal. Ja, ja ik kan me ook wel voorstellen dat hij goed kan vergaderen. Hè? Als jij ja. uh, zo'n imperium hebt opgebouwd. Nou uh, ja, goed. Er waren ook wel wat foutjes die je maakte. Dan moest je later door zijn partijgenoten weer teruggeroepen worden. Dus nou ja, nou ja het, het, het, het, het, als je gewoon voor zo enthousiast grap. dan krijg je dat, hè? Ja. Nou, gewoon een uh, lekker, lekker ander suf nieuwtje. Ja, vertel. In het kader van de vrouwenemancipatie. Voor het eerst in de geschiedenis van het Saoedische Koninkrijk hebben vrouwen een officiële voetbalwedstrijd in een stadion mogen bezoeken. Oh. Ze mochten een holletje uit. Een shitholletje mochten ja? ze uit. Ja. En Saoedische media toonden vrijdag beelden van vrouwen met om op de tribune van koning Abdullah Stadion in de stad Jeddah. En uh, er is 62.000 uh, personen kunnen daarin. En de vrouwen mochten zelfs in plaatsnemen in de vakken die voor families waren gereserveerd. Denk ik, families horen vrouwen dan nooit niet bij de familie? Het, het, hey, klinkt, moeten koken. het klinkt alsof je huisdieren mee mag. Ja, oh, het precies. Het. Ja. Nou, op videobeelden was te zien dat de vrouwen samen met mannen... de spelers van de club Al-Ali en Al-Batin op het veld aanmoedigden. En later deze maand kunnen vrouwen ook nog naar de eredivisie... wedstrijden in Riyadh en Daman. Nou, dan is het wel echt dus, klaar hier, hoor. Dan kunnen ze gewoon weer thuis blijven een tijdje. <laughs> En, er is nog een extra nieuwtje erbij. Ik vind het wel heel belangrijk hoor dat, het, dat dit gebeurt. Ja? Want uh, eerder op vrijdag ging het, de eerste speciale autoshowroom voor vrouwen open. <laughs> en vanaf juni kunnen vrouwen, mogen vrouwen dus in de Saudi-Arabië de weg op. Nog ze verdienen dus, dus, hetzelfde als de man. Het is waarschijnlijk een smart garage of zo. Ja, <laughs> ja, ja, je ja weet niet te moeilijk. Nee, nee, maar dat hoeft ook allemaal niet. Nee. Maar ik vind het wel, uh, ja, wel apart. Ja. Ik, ben, uh, ik ben uiteraard voor... Maar zit er nou, zit er nou eentje er gewoon ook met de voeten op de banken? Ja, die zit er eentje gewoon met de voeten op de banken. Ja, aanzo, ja. hè? Ja, is meteen al uh, gaan ze los. En daarachter zit zo'n man die het helemaal niet leuk vindt... dat nee. hij dat die bij die vrouw weer zit. Oh, shit, zit ik in het vrouwenvak. Ja. kan oh. <laughs> ik geen scheten laten en boeren laten en uh, bier drinken? Ik moet hem nee, toch nog hij, gedragen? Hij al. moet ze beschermen waarschijnlijk. Ja, oh, dat is het hij is van de beveiliging. Ja. nou het, is, het gaat de goede kant op uh, daar in Saudi-Arabië. Ja, ik vind het zeker. Maar uh, het mocht mocht je daar dan... genoeg zijn ermee, hè? Dus ze zijn gewoon echt vijftig jaar later dan... Uh, dan uh, ja, Europa, denk ik, hè? Maar mo mochten ze daar nou de auto, of in de auto achter het stuur zitten? Okay. Nou ja, vanaf, uh, de, de, de, vanaf juni mogen ze ook de weg op. Mochten ze dus ook uh, auto rijden denk ik. Okay. Of ja. ze mogen het huis uit gewoon. Ja, het okay. is toch erg alsof je een van de huisdier bent. Ja, precies. Dat je alleen de deur mag openen en dan ja. snel weer terug te hangen, joh. Niet te ver aan de buiten. Nou. Goed, er is, wordt, wordt geld verdiend, ons water. Maar dat soort dingen blijven echt uh, ijzelijk uh, ver achter. Gewoon. Ja. Goed, even een lekker comeback, sportplaatje. Can't quit. De vaccines hebben zo een nieuwe CD. is eigenlijk wat ik het allereerst vind. Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn is luisteren naar Toebak leeft. Toebak leeft, Toebak leeft. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Een beetje het gevoel, weet je? denkt van, ach, into the heren. Nee hoor. Maar ik vind het af en toe wel leuk. die hele hoogklinkende plaatjes. Ah, oh, Sunflower Bean. Zo is de band en het het. I was the fool. The fool on the hill. is the sun. Ja, laat het los, hoor. De Beatles zijn al lang al dood. Althans, twee ervan, <laughs> hè? Twee zijn er al dood. En de vraag is natuurlijk altijd, dat is de grote vraag. Gaat Paul McCartney ze allemaal overleven? Of is Paul McCartney al lang al dood? Want dat zijn natuurlijk de verhalen. Ja, ja Paul het houdt iedere nacht bezig. Ja, Echt? Paul McCarty is natuurlijk door een oud ongeluk over het leven gekomen. Toen was je 28 jaar oud. Dat kan je natuurlijk op de Ebby rote plaat kan je dat zien. Natuurlijk. En dan zie je politie en een priester en een familie. En oh man. Ja, allemaal van dat soort uh, uh, broodjes aap verhalen. Dat was alleen maar om de platen te verkopen een beetje omhoog te stuwen in die tijd. Waar is ze al zo slim in die tijd om dat te doen? Ja, natuurlijk. Oh. Als je namelijk wat oude foto's bekijkt van de Beatles uit 1962. Voordat ze groot werden. Toen lag Paul McCarty al voor... Kat zwij, net of hij dood was. Daar waren ze zogenaamd geld aan het ophalen met een pet zo. Toen hadden ze nog van die leren pakjes aan, hè? Toen hadden ze nog eh? echt uh, leren pakjes aan. Oh. En toen waren ze Kinky. al een beetje grappig grappen met dat soort dingen. Dus het is altijd een beetje een kimming geweest. Gewoon een beetje mm. iets geks wat een bezig hield. De dood! Goed, 20 minuten over 8 in uh, donker Zandvoort. Straks ook weer wat gebeurde in Zandvoort uh, afgelopen week. Maar ook. Uh, even wat kan je zoal zo doen? Nou, onder andere, morgen is de comedy. Uh, Comedy Train, dat ik zeg... Nee, Comedy Café is er weer. En er is een nieuwe naam aan toegevoegd. En vorige keer waren er twee namen niet opkomen. Daar, omdat het toen van het slechte weer was. Hè? Het was ontzettend winderig en sneeuw. En ja, ja, het was En die staat helemaal ingesneeuwd. En die zijn later bevroren gevonden. Ja, daar was niks meer van over. Nee, zonder gekheid. Die sla ik door. Oké, okay, vertel. Wat voor rare bericht heb jij... Ja, wat wel je... echt gebeurd is. <coughs> ja, dat is echt gebeurd. Zegt hij... Ja. Een Japanse astronaut zegt dat hij al 9 centimeter is gegroeid... sinds hij drie weken geleden aankwam... in het internationale ruimtestation ISS. Oh. Later bleek het om een meetfout te gaan. Wacht, is hij 9 centimeter gegroeid? Hij dat zegt dat. het, hij al, zegt het. Al hij zelf is... Hij, ja, zegt, hij zegt van het. zichzelf, maar Norishi Kanai schreef dus op social media... dat hij bezorgd was dat hij niet meer in een Soyuz-raket zou passen... als hij in juni weer terug naar de aarde moet komen, al dus de BBC. Oh, okay. Het schijnt dus dat astronauten groeien gemiddeld 2 tot 5 centimeter... als ze te ruimte wel? zijn. Het okay. komt doordat er geen zwaartekracht is die de ruggenwervels op elkaar drukt. Dus daardoor, oh. eh, eh, daardoor word je iets langer. Nou, hij zegt, ik groeide als een plant in slechts drie weken... Niet meer sinds de middelbare school, al dus kanai. Maar hoe je, is hij daarmee bezig dan? Ik bedoel, het lijkt wel of een man die bezig is van... kan hij nou groter worden? Ja, nou, hij wordt er groter. Ja, hij staat <laughs> wel dat is zo'n 5 neten, dus centimeter, wauw. Ja. Maar het is dus wel zo dat de Soyuz-raket heeft plaats voor drie personen. En als astronauten te lang worden, dan kan dat gewoon een probleem opleveren. Dus, daar sta je uh, ja. toch niet bij stil, hè, bij dit? Nee, maar ja, weet je, het schijnt echt dat je de hele dag... Ik heb laatst heb ik dus wel... Uh, kon je dan, uh, kreeg ik via de post binnen... Dat ik uh, de, die ruimte-experience van die ene meneer in, de, in uh, ja, uh, Amsterdam, Kuipers. En, ja, André, André Kuipers, Kuipers uh, die heb ik gezien, okay. uh, op, op, gewoon op de computer dan. Maar ja. het was toch wel heel interessant wat hij allemaal vertelde. Hij maakte wel een mooie show van. Ja, hem. zeker. Maar <laughs> hij, uh, hij heeft ook iets heel uh, innemens over zich, waardoor, ja, ja. enthousiast en zo. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. En uh, dat was dan wel hele, uh, de, uh, van ja, ze zijn de hele dag met allerlei experimentjes bezig en zo. Ja, het, kl het, het klinkt. Ja, Hoeveel boeken al... kan je ook meenemen, hè? Ja. Ik bedoel, dat is ook zo. Of ja, bedoel... op een tablet misschien ja, maar het, is er ook, het is echt heel knullig wat ze dat doen. ook allerlei experimente experimentjes. Maar om daar te komen, om die knullige experimentjes te moeten doen... moeten ze wel gigantisch getraind zijn. Ja. En echt door allerlei g-krachten heen gaan. Om daar uiteindelijk wel, zeg maar, met een druppeltje in een uh, dingetje laten Diepetje, vallen. petje in een dingetje. Uh, uh, oh, en dat blijft zweven, dat niet... Denk, dat en dat of allemaal... een plantje groeit met gewichtloosheid en dat soort ja, dingen. Daar... Zij wel dus, zij wel. Heb ik daar zo de hele tijd hard voor gelopen? En heb ik daarvoor ja. door die g-kracht heen moeten gaan om dit te kunnen uitvoeren? Dat ja, wat het lijkt me ook wel, als je, je teruggaat, ja? dan is je conditie natuurlijk stukken minder dan het was. Maar dan is dat natuurlijk een enorme aanslag op je lijf. Want dan ben je natuurlijk in een veel slechte conditie dan dat je heen gaat. Ja, dat zag je allemaal. Ja. André Kuipers. Ja. En die zat nog wel... Uh, Hallo, schat. Hier ben ik dan. <laughs> ja, die ja, anderen okay. zaten echt ja. helemaal... Die waren half dood gewoon. Ja. Maar hij was dus blijkbaar dan ook een aantal centimeters gegroeid. Oké, okay, nou... Dus daar ben ik uh, dus eigenlijk wel benieuwd naar. Ja, André, of, als je luistert... Ik ook... weet dat je altijd inschakelt op CFM's antwoord. Ja, vertel ik. even, bel ja. even. Is hij is groter geworden? Nee, daar zit er zitten geen wervels in, namelijk, in dat ding. Nee. Oh, nee, nee. Goed. Dus, dus die niet. nee. Nou dames en heren, ik was aan het zoeken. En aan het zoeken is er nog een beetje nieuwe muziek uit. En heel veel mensen hebben gewacht tot in 2007 tot het jaar 2018 om iets uit te brengen. Want dan staat er 2018 op je hoesje. En dat is een stuk interessanter natuurlijk. Dus Hier, The Manic Street Pictures. International Blue. De muziek is er eindelijk weer iets afgeleverd wat ook dan boven Motorcycle Emptiness uitkomt. Hè? Want ik bedoel, dat was altijd een plaatje wat je overal in de lijstjes bovenaan zag staan. En nu is dit een nieuwe plaat, dus uh, International Blue. En je zit te denken, Motorcycle Emptiness? Wat is dat? Nou, dat was de echte grote hit van uh, Manic Street Preachers. Of gewoon simpelweg de Manics genoemd. Hoe klonk die ook alweer? Dat was de grote hit. Of blijven ze al of de grootste hit misschien. Maar momenteel is international. Blue is, uh, nou, zeg maar er bovenuit, gestegen. De nieuwe single van de Manic Street Peaches... En uh, Richie, ik zit nog even te kijken. Richie verdween in uh, 1996. Zijn auto stond nog ergens op de brug. En of hij nou in het water is gesprongen. of dat hij nog in een sector zit. dat is nog steeds een beetje onduidelijk. Maar Richie James Edward is hier in ieder geval in 1996 verdwenen. En toen is het geluid van de Manic Street iets ook uh, dramatisch veranderd. Nou ja, dramatisch was het al. en blijft het ook wel een beetje. Maar het geluid is iets veranderd. Goed, het is half en om half altijd even tijd. voor de Zandvoortse bericht. Ja, we moeten hier natuurlijk wel een beetje bij praten. Wat kan je zo al doen hier in Zandvoort? En wat heb je allemaal gemist. En wat kan je overkomen? Oh, oké, vertel. Wat, wat dan? Ja, er is uh, afgelopen donderdagavond is een auto uh, op de kop beland... na een uitwijkmanoeuvre. Rond vijf voor half acht moest de bestuurder uitwijken voor een hert... waardoor hij met zijn auto ondersteboven op het fietspad belandde. De twee mannen die in de auto zaten... konden op eigen kracht het voertuig verlaten. De Beide inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht... maar slechts één van hen hoefde daadwerkelijk te worden onderzocht. Door het ongeluk was een rijstrook vlak voor de bocht bij de Bokkendoorn... tijdelijk afgesloten. En een burger, een berger, geen burger, heeft het voertuig rechtgetrokken en afgekeur, afge, afgevoerd. Oké. Okay, nou. Ongetwijfeld ook afgekeurd, denk ik. Een burger die een berger was, heeft uiteindelijk het voertuig vlot getrokken. Ja. Nou, een goed. bergende burger. Een ber bergende burger, ja, leuk. Dank voor in de schrabbel. Goed, sfeerverlichting uh, uh, ja, was een beetje een discussie. Afgelopen maanden, afgelopen weken moet ik eigenlijk zeggen. Sfeerverlichting gaat te laat aan, was een beetje de klacht. En heel veel mensen hadden, ja, dat is jammer. Het is, is zo grappig, die sfeerverlichting gaat pas aan als de lantaarnpalen aangaan. En dat is allemaal uh, uh, gelinkt aan Liander, die natuurlijk gas en elektra verzorgt, die de Zandvoort. En uh, ja, dat gaat om via de computer. Dus dat is een beetje jammer. Het blijft wel aan tot met eind februari. Uh. Dan is het s'avonds aangehaald, dan blijft het aan tot eind februari. Dus daar wordt nog wel over nagedacht. Want het, is, het moet ja, sfeerverhogend zijn. Uiteindelijk moet je, ga je de stad in en denk je... misschien ga ik nog even wat drinken of misschien ga ik even wat kopen. Natuurlijk. Dat zal leuk zijn. Goed, ik zie hier onder andere Riek Jansen. Heb je er iets over gelezen? Zwarte Riek? Oh nee, dat is een oud bericht hoor. Dat oh, is een oud bericht volgens oh, nee. mij? Ja, donderdag overleden. Dat nee. is al een tijdje geleden. Ja, zeker een tijd geleden. Een tijd geleden. Maar uh, aanstaande donderdag... Ja? Uh, wordt in samenwerking met uh, de bibliotheek Zuid-Kennemerland... Uh, geeft wijn, wijksteunpunt de Blauwe Tram een poëzielezing? Dorpsgenoot Theo Chin Soo leest samen met u de gedichten van Ida Gerhard en bespreekt de diepere betekenis erachter. Dat gaat heel diep. Oh, mijn god. En uh, de lezing is van twee uh, tot half vier in de bovenzaal van de Blauwe Tram in het centrum, bij de bibliotheek daar. En uh, als je wil kun je met de lift. En de toegangsprijs is slechts twee euro. Het aanmelden vooraf is prettig, maar niet noodzakelijk. Maar wat, is er een lift daar naartoe? De lift naar boven. wie kan ik meerijden dan? Oh ja, je kan altijd een busje bestellen. Oké. Okay, bij Pluspunt dat... sowieso. Ja. Nou, verder is het de nieuwjaarsduik uh, het leukste van Zandvoort. Uh, van Zandvoort is de leukste nieuwjaarsduik. Die krijgt 30% van de stemmers. Dat is bij uh, uh, uh, de Beats uh, Club 5 of zoiets. Hè? Ja, uh, klopt. En, en de blote nieuwjaarsduik in uh, Gelder Geldersen was uh, een tweede met 25%. En... Uh, Badweg Vlieland was de derde met 23%. Procent, en Scheveningen was de, de, de vierde. Met oh. 10%. Procent. Dus oh. wij staan echt flink bovenaan met 30%, procent, dames en heren. Ja, maar dus wij zijn ook wel agent... het strand dat het beste bereik is hoor, met de trein en zo. Dat is ook niet. Ik denk dat het echt, Transver mag echt heel blij zijn dat ze zo'n goede oh. treinverbinding hebben. Ja. Dus uh, dat is even goed om te weten voor de, dit jaar. Als je, nee, voor volgend jaar is het dan weer, tuurlijk. Dan is het dan weer 2019. Oh, nou, daar dus heb ik nog even niet aan denken. Het jaar is nog helemaal ja. vers. Ja, oké. Okay. <laughs> heb je nog één klein berichtje voordat we de. Nou, ik, ik zie ook dat er een uh, museumpodium is. En dat is voor mijn gevoel morgen. En dan gaat uh, Marco Termes gaat daar een lezing geven. En. Uh, hij schreef al zijn eerste gedicht toen hij 13 was. En uh, hij is inmiddels een veelzijdig kunstenaar ja, hij geworden. Hij komt overal terug in Zandvoort. Jazeker. Ja. En naast de mest heet ook de Amsterdamse symboliste Pit Hermans op. Zij houdt van zon, uh, zee, zand en mediterrane sferen. En zij gaat dus uh, westerse melodieën ten gehoren brengen. Klinkt, met al, klinkt als een bluffplaatje dit uiteindelijk. Orientaalse klanken en mi minimal music riffs. Nou, dat is tinkelend en mooi en mysterieus. Okay. Dus uh, het is vanaf half drie... Entree is 3 euro en in het pauze krijg je koffie of thee. Dat zit er gewoon bij. En houders van een museumjaarkaart hebben vrij entree. Oké, okay, nou als je op zoek naar een vrouw bent... is dit het moment de op plek om een vrouw te gaan zoeken? Dat zal. Ja, zeker. Echt heel Dat veel vrouwen zeg ik altijd aantrekken. tegen mannen. Ik zeg altijd ga op een kookcursus Italiaans... of ja, kunstgeschiedenis... Nou, je... Je bent succesverzekerd. Zeker Dan kan je weg. presenteren zonder dat. Uh, Diepzinnige ja. teksten, daar komen vrouwen op af. Ik was <tie> afgelopen week in een, een of andere kroeg waar normaal altijd gewoon achtergrondmuziek aan stond. Nu was er een of andere coverband van de bluff, wist ik niet. Hè. Dus ik zat daar gewoon bij. Oh, dat Ik heb er bijna PTSS aan overgehouden. Gewoon. Oh. Al die dramateksten van de bluff. Maar goed, er kwamen zoveel mooie vrouwen op af dat ik echt. Ik, ik kon bijna gewoon. Ik, denk, ik moet hier Kijk toch je wat, uit. Ik, ik, ik, ik blijf hangen. Ik doe oordop in. Ik, ik moet. Wat? Ik heb mijn ogen uitgekeken. Ik denk, jezus, dat, dit soort goedkope. Tekst. Er komen komen een mooie vrouwen op af. Ja, dus die, die, die gasten van die band die hebben een gouden leven. Ja, echt wel? Ja. Echt wel, daar was ik <laughs> zo jaloers op. Nou goed. We moeten dat... een band gaan beginnen. Ja, dat, uh, ja nou, goed, uh, dat heb ik ooit eens geprobeerd, maar ik werd eruit gegooid. Oh. Ja, gewoon oh. helemaal geen gitaartjes slaan, zeg maar. Ja. Goed, straks wel met berichten. En er is dus even leuke muziek hier op die zender, dames en heren. Veers hebben een nieuwe CD uit, Rule the World. En uh, ja, dat is een afsplitsing van Everybody Wants to Rule the World uit het plaatje uit de jaren 80. Nu doen ze hem gewoon korter. En ze gaan ook touren, vandaar misschien ook de kreet Rule the World. Ze gaan de wereld overnemen met de muziek. En dit is de laatste single. Yeah, uh, I Love You. Kussingel van Tears for Fears. Je kent ze nog van Everybody Wants the Rule the World. Shout was misschien wel de grootste. En ook Showing the Seeds of Love... vond ik misschien nog wel het meest mooi, En dat had ook de meeste verwijzingen naar, the Beatles, naar de Beatles. Naar de Magic Mystery Tour. Daar had het een beetje verwijzingen naar. Nou goed, zo. de afgelopen weken heeft het ons bezig gehouden. Natuurlijk uh, meneer Hoekstra, die vroeg natuurlijk geëmigreerd is naar Amerika. En daar natuurlijk als politiek uh, man toch wel uh, carrière heeft gemaakt. En uiteindelijk is hij nu ambassadeur geworden voor... Um, uh, noem je dat voor... Uh, Amerika in Nederland. En hij nou, had natuurlijk ook eerder uitspraken gedaan, zoals dit: Chaos in de the Nederlanders. Er zijn auto's die worden there Er zijn politici die worden burned. U noemt het. Ja, dat was zogenaamd nepnieuws, vertelde hij zelfs niet waar. Maar dit, dit heeft hij gewoon gezegd. Dat heeft hij jaren geleden hij gezegd. Omdat hij namelijk een of andere extreemrechtse partij wilde niet een beetje steunen. En daar was hij bij op een lezing. Nou ja, goed, de media heeft natuurlijk alles opgenomen. Dus hij was dit al een beetje vergeten. En daar nou wordt hij er keer mee geconfronteerd. En in Amerika werd hij er mee geconfronteerd. Nou kwam hij hier in Nederland, de ambassade. Hij werd er ontvangen door de Nederlandse pers. En de Nederlandse pers had allemaal één vraag. Hoe kan je dit nou gezegd hebben? En hij heeft gezegd, ja, sorry dat ik het gezegd heb. Maar ze bleven erover doorgaan. Dus uiteindelijk zei hij gewoon maar niks meer. Dus ja. dat was een hele gênante vertoning. Gewoon. Je denkt van, yes, man, doe er iets mee. Maar bleef een beetje stoïs zijn te kijken zo. Nou, en de pers bleef alleen maar op die vraag hangen. Dus er kwam eigenlijk niks in van Zuid. En nu heeft hij een heel groot interview gegeven in de kletskrant van Nederland, de Telegraaf om het recht te zetten. Hij gaat door, diep door het stof en zeggen, ja, het is stom. Ik was het eigenlijk een beetje vergeten. Ik had alle informatie van alle landen door elkaar gegooid. En echt, echt nog een keer zeggen, ja, sorry, het had niet, had niet moeten gebeuren. Je had later toch een excuus kunnen maken, zegt de interviewer. Dat had ik ook kunnen doen, maar toen dacht ik, het is wel klaar. Maar het is al overgewaaid. Maar het is niet overgewaaid, want de pers komt er elke keer weer op terug. Dus nu ja. hoopt hij uiteindelijk dat alles nu weggeveegd is. En dat hij nu eindelijk ambassadeur kan worden. En dat hij nu al met belangrijke zaken kan bezig maar worden. Maar internet, ze zeiden vroeger al: papier is geduldig. Maar internet is er nog veel meer. Ja. Alles wat je gezegd hebt, Am. dat komt gewoon altijd weer boven water. Precies. En dan kunnen ze toch een beetje manipuleren. Ook knippen ze allerlei dingen eraf. En dan lijkt het helemaal een statement. Dat je denkt: wat zegt hij nou? Oh, er zijn politici die worden verbrand. Er zijn uh, go zones in Nederland. Nou, wat is dat voor rarigheid? Maar goed, hij bedoelde dat uh, hij overdreven een beetje. Dat zei hij ook. Dus nou, hoe ik hoop dat je hier een carrière goed kan beginnen. En uh, uh, Rutte, uh, die had nog niet geloof uh, in een verloren. Ja, zoals, nou, hij komt wel goed op. Dat werd een beetje een lastige start. Hè? Ja, yes. zeker. Goed. Wat heb jij een chirurg uit Engeland? Ja, die heeft een taakstraf en een flinke boete gekregen. Die man heeft wel hele rare gewoontes. Hij is 53 en die man, die, ze zijn meestal erg vol van zichzelf. En hij gebruikte dus een, een, een kleine la, een laserstraal... Ja? om het brandwerk aan te brengen op de donororganen. Die, had dan, die kreeg hij dan binnen. Oh, en dan zet dat. hij zijn initialen op. Ja? En hij had dat twee keer gedaan. Maar de man die moest dus uiteindelijk ontslag nemen... toen in 2014 een andere chirurg... S.B. gebrand zag staan. Die man heette dus Simon Bramhall. Echt waar? En die zag het staan op een <laughs> afgestoten donorleven. Nou ja. En nou ja, hij zegt ook, uh, de openbaar aanklager die zegt, al dit gedrag komt voort uit professionele arrogantie van zulke proporties dat het crimineel gedrag wordt. <laughs> dus uh, en, uh, Er werd dus gesproken van gebruik en schending van vertrouwen. En hij moet een taakstraf doen van een jaar en 10.000 pond moeten betalen. Een jaar? Oké. Okay. Dat Hei, is toch wel heftig een jaar. Maar hoeveel uur is dat dan? Is dat een uurtje per dag of echt? Uh, 180 uur of zo? Ja, ik weet niet. Dat is, uh, de, de, er zijn vaste uh, aantallen uren voor. Nou ja, ja. ik word 50 keer. Uh, 40, 2000 uur. Ja, iets minder met vakantiedagen eraf en zo. Ongelooflijk. Ja, het is wel... ja. Ja, je, je wie wie denk iets... je wel dat je bent? Dat je je dat hebt soort iets dingen... gedaan, en ben je trots op. En ja, aan de buitenkant zie je dat niet meer. Dan wil je toch iets van een uh, handtekening nalaten of zoiets. Het is net als dat mensen kunnen zien aan een kapsel... bij welke kapper jij geweest bent. Dat vind ik ja. ook zo iets... Uh, dus inderdaad, je signature ja okay. Ja, ik bedoel, okay, als ik uiteindelijk zeg... maar tijdens een vergadering moet notuleren... schrijf ik ook mijn naam eronder. Weet je? Wilco Toebak heeft ook een keer gen, genotuleerd. Nou, halleluja, dat wil ik er dan wel bijschrijven. En ja, bij zo'n uh, operatie of... Uh, ja, het staat toch op de rekening? Kom. Ah. Ja, ja oké, okay, dat Kijk, is Kijken hoeveel dat dan ja, weer is. Ja, maar het is te kort. <laughs> <laughs> ik heb alles erin gegooid. Maar oh, ja. En dan, ja, dan krijg ik alleen maar geld. Het gaat niet om geld. Het gaat om voldoening, om waardering. Respect, <laughs> daar gaat het om. Goed, oh, nee. ja, no. ja, precies. Kelk ja. een uh, gezang erbij. Dames en heren, Wolf Ellis. Een plaatje dat ik vorige week ontdekt heb, wat al een tijdje oud is. Maar we gaan er gewoon nog een paar keer draaien. Waar komen mij naar het Beautiful Unconventional. Het is kwart voor negen. Langzaam bakken wordt het zandvoort. About you and your friends. You take out, so ja Unconventional, um, beautiful unconventional. Dat was eigenlijk de titel van deze plaat. Ik zal wel een tijdje uit, maar goed, ik had hem al niet uh, gedraaid. Dus vandaar. Goed, uh, rare berichten om bereiken ons. En uh, een van die rare berichten is dat uh, ja, Ikea kan je korting krijgen. Hè? En wij zijn natuurlijk altijd uit uh, op korting. Ja, zeker. Hoe, hoe kan ik het allemaal kort of uh, goedkoper maken? Maar deze korting gaan wij niet meer krijgen. Nee. Uh, jij nee. zou mannen sowieso niet. Nou, dat vind ik dan discriminatie. Ja. ja. ja. Maar hoe krijg je maar ja, als jij... Als jij uh, uh, we, maar je hebt dit artikel niet nodig. Okay. Het is zo, om te weten of je zwanger bent... moet je plassen op de pagina. En wie in verwachting is, krijgt korting op een kinderbed. Okay. Dat is toch wel heel grappig. Want uh, ze, ze hadden dus zo van... Uh, uh, er staat een gemarkeerde plek. Yeah? En uh, als je dus op die plek... een, uh, een beetje urine doet... en uh, dan reageert deze... Uh, de test die bit dus antilichamen... aan het zwangerschapshormoon HCG. En daardoor ontstaat een kleurverandering... En ze hebben de techniek dus uitge, uitvergroot. En op dat moment gaat de prijs hier gaat veranderen. Wacht, even, ik, ik zie nu zo voor, zeg maar, uh, urinoir waar je overheen moet plassen. Nee hoor, het is gewoon, je kan ook met een watje een beetje urine van jezelf pakken. En het er eventjes aanstippen. Dan gebeurt en dan moet het, je ook, het gewoon... ook met een pipetje. Oké, okay, je... je hoeft het niet daar in de winkel te doen hoor. Oké, okay, op die manier. Ik dacht, ik sta, ze trekken hun broek naar beneden. Ze doen die plas uit, doen ze eronder. En kijk uit, en, ja. uh, de, de, de, de prijs gaat omlaag. Ja, het is dus heel niet... simpel. Je pakt dus dat ding ja. en je doet, met de, je doet dus over de prijs heen doe je dus dan een beetje een paar druppels. En daarna moet je een paar minuten wachten. Yeah. En dan zie je dus gewoon dat de prijs dan anders wordt en dan wordt je mm. 400 euro minder. Zo, dat wil ik wel even voor zelf. je wilt wel even een dat je In plaats van 995 wordt het 495. Maar ik moet jullie wel eerlijk vertellen: yeah. toen ik zwanger was en als ik een kind had, toen hebben we gewoon bij. Uh, Tweede hadden we gewoon voor 25 voor, voor gulden. Had je gewoon een ja. Beetje. Wel, ja. Dus begin... En weet je, hoe lang slapen ze erin, weet je En nog ah, ja. een bedje hier en een beetje daar, weet je. Een beetje bij oma, een beetje wel, ja. bij papa, ik een denk, beetje bij ik, mama. Mijn, mijn ervaring is dat je eerste kind wil je uiteindelijk nog wel in een, in, in een nieuw bed laten slapen. Maar je tweede kind denk je van, nou nee hoor, het helemaal we gehad. Gewoon in hetzelfde bed. Of ik heb ergens zo wel iets liggen. Weet je wel, uh, maar goed. Sommige mensen, ja, die willen alles nieuw voor hun kind. Ja. Alles. Daar heeft hij recht op. Hoezo dan? Ja, want anders krijg je nou, de hand krijg je hand... Nou, volgens mij heeft mijn kind geen flauw idee waar hij in geslapen heeft. Nee, dat heeft hij ook niet. Ja. Nee. Nou ja, het is uh, een aparte korting bij Ikea. Ik heb afgelopen week nog een uh, Ikea stoel verkocht aan iemand. Ik was er zelf allemaal klaar mee. Weg met dat ding. En uh, uiteindelijk uh, krijg ik zo'n vrouw... En het is leuk hoor, maar die ging daar echt de hele hebben en hou vertellen... Dat ze in scheiding lag en dat ze het huis ging opdelen in twee. En hij, zij ging boven wonen hij beneden. En dat, ja, aan de ene kant ging dat dan wel leuk. maar ik denk ik van... Oké. Okay. Uh, nou, dat wilde ik niet helemaal zeggen. Maar ik even, het is even klaar nu. Uh, uh, uh, moet je niet naar huis of zo? Ja, ja. ga lekker. Ga lekker. Maar ja, dat, ik, ik, ik sta er ook wel voor open. Als mensen hun pijn even willen kwijt willen... dan vind ik het ook niet heel erg. Maar niet te lang, hè, op zichzelf. Goed. Uh, ooit <laughs> er zijn hadden ze, grenzen. Er zijn grenzen, precies. Ooit hadden ze één hit. Dat heette toen een uh, mixtape. En uh, nu hebben ze een nieuwe cd uit. Ik heb het uh, over de academic... Tales of the Backstreet en de nieuwe zinger daarvan heet Why Can't We Be Friends? Can we still be friends? Ja, omdat we eerst gewoon liefde, liefde hadden. En nu moeten we vrienden zijn. En dat is te moeilijk. dat, gewoon, dat kan niet. Nee, het is of verliefd zijn en er helemaal voor gaan in plaats van dat... Uh, nee, vriendschap, dat is te moeilijk. Gewoon, De academics komen uit uh, Ierland vandaan bestaande sinds 2013. Mixtape was een plaats van twee jaar geleden waar ze groot mee werden. Uh, ze hebben hier ook opgespeeld in uh, Bittersweet volgens mij. bitterzoet. in... Uh, Amsterdam, geloof ik, waar het is. Nou goed, in december waren ze nog hier in Nederland. En waren ze deze cd aan het promoten. Dus goed, het is de zaterdagmorgenloop tegen 9 uur straks negen, een stukje geschiedenis. Het is mistig in Nederland, dus als je de weg niet op hoeft, doe het dan niet hè. Zoek het gevaar niet op. Ook als je niet op de benen hoeft, want ook met lopen kan je heel goed vallen. Eh, en ja, ja. vooral ook keukentrapjes gebruik ze niet. Maar je kan heel veel eieren eten, dat maakt het er helemaal niet uit. Maar geen avocados? Want dit, wat is daar nou weer mee dan? Is ja, dat, eh, geval het is hoort? ook een bericht die zegt... Ook van, uh, veel mensen klagen dat ze zo weinig aan de wereldproblemen kunnen doen. Maar soms is dat echt niet waar. Want avocados zijn een mooi of eigenlijk lelijk voorbeeld. Heel, af, heel veel avocados komen uit Michoacán, een staat in Mexico. En daar worden daarvoor hele gebieden ontbost. Maar nu blijkt dat de een heleboel bewoners van het gebied een ziekte hebben. Die begint met niets en die kan eindigen op het kerkhof. Want die ziekte is het gevolg van de okay. chemicaliën die in de boomgaarden worden gebruikt. Voor de avocados. Okay. En uh, deze bestrijdingsmiddelen die wij rechtstreeks over de dorpen maken de mensen ziek. Maar er zijn zoveel avocados en ook zoveel gif is daar. Dat het gif komt ook in het grondwater, in de beken en de rivieren. Dus ja. Dus, uh, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen. Van, nou, Misschien moeten we stoppen met het eten van avocados. Moet ik zeggen ik eet zeg, er misschien maar vier per jaar of zo. Ik vind, of vijf. Ik vind mee, meelig. Een ballig smaakje vind ik. het. Ik word er nooit heel erg blij van. Dan slaat het wel lekker. Als je, maar ja. je moet een beetje peperen en zouten. Ja, ik was zicht, maar ja goed, dan heb je al geen avocado meer, dan heb je nee, peperen. Nee, je kan je ook uh, gewoon uh, ja. van die tofu nemen. Dan heb ja, je er ook geen smaak. Dat je er ook geen smaak <laughs> ik heb Tofu vind ik zo lekker, joh. Ja, ja, ja snap ik al. Ook echt tegen niks, vind nee, dus ik dat. Dus kijk uit, want je kan er ziek van worden. Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn, nou? is luisteren naar Toebak Leeft. Oh, dat is ook een oplossing. Zeker. Wij helpen je ook door de zware tijden heen. Want het schijnt weer te heersen, iets met de buikgriep of zoiets. Buikloop. Ja. Nou, het bij mij zit dat bij mijn longen. Dus op zich, okay. uh, ja. Ik heb de laatste tijd nooit zo heel veel last. Uh, terwijl ik allerlei cliënten heb die al recht, recht in mijn gezicht was aan het hoesten zijn. Ik denk, dan kan het ook even aan de andere kant op. Maar nou ja, het is er weer uit voor je het in de gaten hebt. Goed, even van de laatste plaatjes voor 9 uur. Ze hebben een punkbeentje. Het oh ja, is gewoon wel een grappig punkbeentje. Het is niet een zware korst, dus dat valt allemaal wel mee. The number ones. Yellow side side van the number ones. Is het cd-tje. Hoe toepasselijk. To Long way to go. Je punk rock, ah, grappig. The Number Ones heet de cd Of nee, sorry, de, de, heet de band En de cd's heet The Other Side of The Number Ones Dus dat zijn de gevolgde plaatsen Zou je dan denk ik hier erop staan maar ik vind het wel een aardig nummertje Dat heet Long Way To Go Ja, nou goed, de afgelopen week uh, Ik was er verbaasd over Maar dat schijnt dus toch vrij normaal te zijn Doden liegen niet Dat is natuurlijk een, een, een programma met uh, Frank uh, Frank de Goot heet het, geloof, Van de Goot Dat is de man met een de, met de zwarte lange jas aan zwarte aan. die aan. Hij is half autistisch, maar heel goed in zijn vak. Hij onderzoekt hoe mensen zijn doodgegaan. En dat ging nu ook over een man... die uh, zeg maar hangend uh, in, een, uh, in een... wat was het? ja Opslagruimte was hij gevonden aan een touw. En dan gaan ze onderzoeken of dat kan. Uh, dan gaan ze ook naar het lichaam nog eens kijken. Ze hebben het lichaam zelfs opgegraven... om te kijken of hij wel echt zichzelf heeft opgehangen. Of dat er nog aanwijzingen waren... Het feit dat, er misschien, dat hij door iemand anders is opgehangen. En dat komt dan allemaal op de televisie... En de familie was dan heel blij uiteindelijk om te horen... dat het zeg maar, uh, waarschijnlijk toch wel uh, zelfdoding was geweest. Dat hij het zelf had gedaan. Want hij kon het zelf ook doen, dat hadden ze getest met vrijwilligers. Dat ziet er allemaal wel heel apart uit. Ik kan me niet voorstellen dat zoiets tien jaar geleden normaal zou zijn op de televisie. Maar tegenwoordig zijn de mensen die geven zich daarvoor op... om dan op de televisie te horen hoe het met hun naam bestaat is afgelopen. Maar dat, ja, dat schijnt dus te kunnen. En deze Frank van der Goot is gewoon heel goed. Hij is nu ook ingeschakeld bij Ivana Smit... Uh, die is in Maleisië zeg maar, van een balkon afgesprongen, gevallen, geduwd. Dat is nog onduidelijk. En zij is van de 26e verdieping naar beneden gevallen. En op de 6e verdieping gevonden, ergens anders op een balkon. Dus ze is gewoon naar beneden gevallen en uiteindelijk weer ergens terechtgekomen. En uh, het leek erop dat ze gewoon daar ja, dat ze van afgevallen was door drugsgebruik. Want was drugsgebruik, of drugsinhoud, bloed gevonden. En verschillende combinaties waardoor ze dus uh, onstabiel zou kunnen worden. En nu is ze uiteindelijk is ze toch nog iets anders gevonden. Er is een plek op haar hoofd gevonden. Uh, waardoor ze waarschijnlijk is geslagen. En er is ook een blauwe plek op de arm gevonden, waardoor ze waarschijnlijk heel heftig is beetgepakt. Dus uh, deze Frank, die, uh, die gaat het onderzoeken. Ik vind hem mooi. Hij is, uh, hij is goed bezig. Ik bedoel, dat soort dingen. Dat zou ik nog graag willen weten. Maar omdat dat allemaal op de televisie te zien, vind ik het toch wel heel ver gaan. Ik ben heel persoonlijk. Nou goed, straks naar 9 uur, stukje geschiedenis, wat gebeurde er door de jaren heen? Ja. En het is vandaag uh, 13 januari. En er zijn ook wel een aantal mensen die jarig zijn. Ik zie onder andere dat je ook weer wat mooie foto's op Facebook aan het plaatsen bent. Dat is ja, berichten. Heel apart ja. Maar goed, ja. ik zal niet alles beschrijven wat ik voorbij zie gaan. Want dat, daar zitten mensen volgens mij ook nog niet helemaal op te wachten. Dus, ik spreek je zo in het tweede gedeelte. Toebak Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.